Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Het kabinet moet 16 extra bezuinigen als het volgend jaar aan de Europese begrotingseisen wil voldoen. Volgens Brussel mag het begrotingstekort uitkomen op 3%. Het Centraal Planbureau maakt vanochtend bekend dat het tekort bij ongewijzigd beleid volgend jaar oploopt tot 4,5%. De tegenvallende economie zorgt voor een gat van 9 miljard. Er is een bezuiniging van 16 miljard nodig om dat op te vullen, zegt het CPB. Het komt doordat bij bezuinigingen de inkomsten van de overheid ook teruglopen. Premier Rutte noemde tekortcijfers stevig, maar het is de nieuwe realiteit, zegt hij. Vanaf maandag gaan VVD, CDA en PVV in het katshuis onderhandelen over een nieuw bezuinigingspakket. De extra bezuinigingen komen bovenop de 18 miljard, waartoe het kabinet al heeft besloten. CPB-directeur Teulings waarschuwde deze week voor te veel bezuinigingen. Volgens Teulings kan de economie dan worden kapot bezuinigd. In de Turkse stad Istanbul is een explosie geweest bij een groot kantoor van de AK-partij van premier Erdogan. Daarbij zouden zeker vier gewonden zijn gevallen. Drie van hen zouden politieagenten zijn. Een auto en een politiebus raakten beschadigd door de ontploffing. Ooggetuigen zeggen dat het gaat om een bomaanslag, maar dat wil de politie nog niet bevestigen. De VVD wil de verkoop van hash verbieden. De regeringspartij wordt naar eigen zeggen gesteund door CDA en PVV. Volgens de VVD helpen koffieshops buitenlandse criminele organisaties met de verkoop van drugs. Het gaat vooral om hash uit Marokko en Afghanistan. De VVD wil niet meewerken aan het faciliteren van criminele organisaties in die landen. Hash is samen met wiet de populairste druk in Nederland. De VVD is niet van plan om de wietverkoop aan te pakken. Het weer, vanochtend bewolkt en nevelig, plaatselijk ook mist. Vanmiddag meer kans op zon, het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat 50 kilometer file, ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Barneveld en Amersfoort Noord 4 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen, tussen de afrit Haardem-Zuid en Knopend Badhovedorp 5 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt de en de afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer, zat een vrachtwagen met pech op de afrit. Daardoor loopt het ook vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen knooppunt de Kleinpolderplein en de Bregseplein staat 6 kilometer. De andere kant op staat voor knooppunt de 3 kilometer. Verkeer kan het beste omrijden vanaf de A20 het knooppunt Ketelplein via de of via de A4.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 Bada. een uh, wat zondag begin. Het is ook zonnig buiten. Dus. Ja, ik denk ja. iedereen even maar. Iedereen is nu wakker na het eerste uur. Ik dacht nou nu maar even een dansje met z'n dan, allen in de kamer. Ja, okay. is helemaal goed. Nou, welkom terug luisteraars. Ja, en uh, we gaan verder met ja? de rest van het programma. En dat is als eerste gast die ondertussen al aangeschoven is, Ronald Elenbaas ja, van de Kei. De daar gaan we, gaan we lang mee praten. Nieuwe, ja. We willen alles van hem weten. Ja, en en uh, wij eindigen ons uh, uur met uh, Petra de Jong van uh, de Nederlands Vereniging voor en vrijwillige levenseinde. Dus een heel serieus onderwerp. En uh, dan als allerlaatste de agenda en de mededeling. Ja, en dat is ook heel groot. Het ja. begint weer te leven, zie ik. Ja. Dus antwoord. Nou ja, wij zijn uh, Betty van Voorst en Don de Grember. Ja. En wij praten met uh, Ronald Elenbaas. Goedemorgen en Goedemorgen. welkom Ronald. Goedemorgen, Ronald. Jij bent de nieuwe regiomanager, is dat waar? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Sinds wanneer? Sinds september uh, Sind vorig jaar. Zo, al, al een tijdje. Je kent uh, het klappen van de zweep ondertussen al. Dat, uh, dat zullen we natuurlijk ook nu gaan zien uh, in, ja. uh, in deze uitzending. Ja. Ik ga er vanuit van wel. Ronald, laat eens beginnen met uh, niet helemaal onbekend in Zand van Utrek, maar toch nog eens eventjes uh, te horen wie en wat is de kei, hoe groot zijn ze, waar zitten ze uh, en dan gaan we wel daarna naar de regio waar, waar jij de superficie over hebt. Ja. Wat, wat ja, als, is de kei, hoe groot zijn ze? De Kei is, uh, is een uh, woningbouwcorporatie. Uh, uh, die uh, heeft ongeveer 35.000 eenheden. We uh, gebruik het woord eenheden, maar daar zit dan van alles in. Er zitten wat garages in, er zit bedrijfsverhuurdend goed in. Maar voornamelijk zijn het natuurlijk woningen, sociale huurwoningen. En dat is onze opdracht, om, uh, om woningen even... te verhuren tot een bepaalde huurprijs. Om even in perspectief te brengen, de oude EMM die de Kei toen overgenomen ja. heeft, was iets rond de 2000 eenheden? 2600. 2600. Tenminste, we hebben er nu ongeveer 26 Dan kunnen we een klein beetje de grootte van de Kei afmeten. Ja. ja. En, die, en waar zit de Kei? De Kei, uh, uh, we hebben vorig jaar uh, met elkaar vastgesteld dat de Kei drie kerngebieden heeft. En die kerngebieden zijn natuurlijk Amsterdam, natuurlijk ook Zandvoort en uh, daarnaast Diemen. Oké, okay, dus daar, zit, daar zitten we. Uh, nu we, weten jullie, of misschien luisteraars wel, dat de kei ook uh, nog wel op andere plekken wat heeft, maar dat is niet ons kerngebied. Uh, dus uh, wij willen ons richten op uh, uh, Zandvoort, Amsterdam en Diemen. En daar gaan we ons ook op richten. Oké, okay. uh, dat is uh, voornamelijk, mag ik aannemen, sociale woningbouw? Ja. Uh, ...en bedrijfspanden en dergelijke of... of die... Ja, maar voornamelijk, voornamelijk woningen. Ja, ja, omdat uh, in het verleden hier in Zandvoort, een paar jaar geleden nog maar de KEI ook uh, wat uh, bedrijfsterreinen en gebouwen uh, aankocht, maar ook weer vrij snel heeft verkocht. Uh, dat is geen kernactiviteit van de KEI dus mag je uh... Nou ja, bij, bij, uh, bij zo'n woningbouwcorporatie hoort uh, dat je, uh, uh, hey, je het, het bezit dat je hebt, uh, dat je daar goed mee omgaat, dat je dat uh, verhuurt uh, aan, aan de doelgroep waarvoor, je, waarvoor we zijn. En met name uh, mensen met laag inkomens, daar willen we voor verhuur, aan verhuren. Daarnaast betekent het ook dat je af en toe iets moet bouwen, iets moet ontwikkelen ja. uh, om je bezit in stand te houden. Af en toe betekent het dat je iets moet neerhalen, iets moet slopen om iets nieuws te bouwen, je moet renoveren, je moet onderhouden. Dus het, ook het aankopen van terrein, uh, ja, dat is soms nodig natuurlijk omdat je iets, wil, uh, iets nieuws wil, uh, wil neerzetten. Um, de afgelopen jaren heeft geleerd dat we natuurlijk een, een tijd hebben gehad waarin de uh, ontwikkelingen en ideeën over, uh, over de toekomst uh, zo waren dat we veel hebben aangekocht omdat we dachten veel uh, te kunnen gaan ontwikkelen. Nou, de tijd heeft ons wat dat betreft wat ingehaald. Ja, Het, uh, ja dat kan me voorstellen. Ja. Dat betekent dus dat de grote projecten voorlopig uitgesteld zijn. We hebben nog wel uh, wat, wat op stapel zijn, maar de ideeën die er jaren geleden waren en de, de bedrijven uh, en waar Waar je aan, uh, aan denkt, denk ik. Eh, bijvoorbeeld uh, in Nieuw Noord. Uh, ja. uh, het het Colpit en het Corodex-terrein. Uh, dat klopt, dat, uh, daar denken we inmiddels heel anders over. Ja. Dat is niet meer des Keys. Colpit weet ik, maar Corodex. We krijgen natuurlijk straks een, een hele reshuffling in Nieuw Noord. van uh, industrie of bedrijven en wonen. Al straks de oude waterzuiveringsinstallatie weg is, ja. en dan uh, was het oorspronkelijke plan om alles wat een beetje industrieel is naar die kant te schuiven en op de vrijkomende terreinen woningbouw te plegen. Nou, zo goed ben ik niet op de hoogte van, uh, van hoe die plannen waren en hoe ze nu zijn, maar het is wel zo dat, dat de terreinen die wij daar hebben aangekocht en waar, waarvan wij in het verleden zeiden van nou die willen we mogelijk ontwikkelen of die gaan we ontwikkelen, ja. daarvan zeggen we nu dat gaan we niet meer doen, uh, we willen eigenlijk kwijt. Ja, en daar gaat dus dan de gemeente straks met een andere ontwikkelaar mee, uh, mee bezig. Maar niet meer de kei in ieder geval. Nee, dat is onwaarschijnlijk. Oké, okay, goed. Dat is dan duidelijk. Maar we hebben wel uh, natuurlijk iets nieuws in Zandvoort en uh, daar zijn ze aan het bouwen, het LDC. Hoe staat het met de nieuwe woningen? Nee, wij zijn niet meer betrokken bij, bij, bij de nieuwe woningen. Wij, nee? uh, wij hebben dat wat er nu staat, hebben wij uh, een deel van afgenomen van de gemeente. En dat is afgelopen jaar uh, ook verhuurd. Dat zijn de bestaande appartementen ja. die nu boven de scholen ja. en, en dergelijke ja. zijn. Ja, dat klopt. Uh, en verder gaan jullie niet. Nee. De rest wordt uh, allemaal min of meer koop. Uh, koop woningen? Ik, ik weet niet wat wat, wat er nee, nee, nee, nee, okay. gebeurt, maar wij zijn daar niet. Uh, jullie worden daar de niet te verhuurder van. Nee. Nee. nee. Oké. Okay. En jullie hebben ze wel in het uh, in het wat al bestaand is, ja. alles kunnen verhuren? Ja, dat is oh, dat allemaal is verhuurd. Ja. Dat is allemaal vol. Uh, we zijn daar eigenlijk al aanbeland in Zandvoort. Jij bent regiomanager. Hoe groot is die regio? Uh, die regio uh, is, uh, is eigenlijk Zandvoort. Zandvoort, gemeente Zandvoort. Uh, gemeente Zandvoort. Ik zou daar straks nog even iets aan toevoegen. Uh, maar die, die regio is, uh, is, is inderdaad de gemeente Zandvoort. En zoals ik net al zei, we hebben hier uh, ongeveer 2600 uh, eenheden voornamelijk woningen. Maar toch ook her en der wel, uh, wel wat garages. Maar dat dit dat het eigenlijk het belangrijkste gaat. Vergelijkbaar met vroeger de ERM directeur Amen. Ja. Destijds, ja, dat is jouw functie, jouw werkgebied. Dat klopt. Dat ja. klopt. We hebben in, uh, in de, de Kei is, is bezig met een uh, organisatieverandering. Uh, we hebben daar vorig jaar uh, uh, een aantal uh, nou, soms ook wel, wel pijnlijke keuzes in gemaakt. Dat betekent uh, er zijn ook, uh, ook mensen die onze organisatie hebben verlaten. Maar we hebben, geko en we hebben gekozen voor een regio structuur. We hebben nu vier regio's. En die regio's hebben wel uh, belangrijke uh, taken en bevoegdheden om ervoor te zorgen dat het, het, het verhuren. Uh, ...in die regio, dat dat goed verloopt. Er zijn drie regio's in Amsterdam en één regio in Zandvoort. Ja. Uh, hoe onafhankelijk is een regio? Uh, hoe onafhankelijk is een kun, regio? Kun je zelf beslissingen nemen of gaat het altijd in overlegstructuur binnen de kei? Over het beleid wat te volgen is. Maar uh, nou ja, zoals je net al zei, met ontwikkeling bijvoorbeeld, projectontwikkeling. Ja, dat zijn natuurlijk beslissingen die wel degelijk op, uh, op directieniveau uh, genomen worden. De regio speelt wel een belangrijke rol in het, in het voeden van, uh, van de organisatie... ...dus in het aangeven van wat er speelt... ...in het aangeven van waar, waar we keuze, welke keuzes we zouden moeten maken... ...maar de beslissingen worden wel uiteindelijk door de directie genomen... ...en ook als het gaat om het vaststellen uh, van uh, de koers die we varen als de KEI... ...en het uh, beleid, uh, dat, wordt wel de, dat wordt wel centraal uh, in Amsterdam. Uh, uh, bij, bij, de, bij de KEI uh, gemaakt. En daar hebben alle uh, regio's uh, invloed op... Uh, dat betekent dus dat uh, mijn collega die uh, de regio die me vertegenwoordigt, uh, en de collega's die uh, uh, een regio in Amsterdam vertegenwoordigden, net zoveel input leveren op dat beleid als, uh, als dat ik doe. Oké. Okay. Uh, te ontwikkelen gebieden. <coughs> Ik praat even straks over een project wat eraan gaat komen op de Sofia weg. weg. Ja. Uh, ik heb even gekeken in jullie kantoren hoe dat eruit gaat. Ja, wat leuk. Uh, uh, ja. Uh... Tenminste. Dat is iets wat jullie lokaal verder ontwikkelen en doen. Ja. Afgezien van financiering, waar je weer natuurlijk uh, centraal het een en ander voor nodig hebt. Maar dat doen jullie weer zelf? N uh, niet zelf in, in zin. Wij hebben, de, de Kei bestaat uit uh, een, een bedrijf dat uh, we wonen en onderhoud noemen. Dus daar gebeurt alles wat het bestaande bezit is. Dus het, het gewoon het verhuren, het beheren, uh, het zorgen voor uh, uh, het incasseren van de huur. Uh, uh, het, uh, het onderhoud uh, op, op basis van meldingen die mensen doen. Van mijn, mijn stuk of mijn deuren, uh, mijn deuren sluit niet goed. Um, en uh, uh, de grotere planmatige onderhoudswerkzaamheden. Uh, zoals uh, het verven van uh, de hele uh, buitenboel uh, bij, bij een complex. Of het uh, uh, vernieuwen van een dak. Dat soort dingen. Maar als het gaat om nieuwbouw, renovatie. Dan hebben we daar uh, een afdeling projectontwikkeling voor. Ja. En die wordt wel ingezet om dat soort projecten uh, uit te voeren. En dan is de regio eh, opdrachtgever aan de, aan de afdeling projectontwikkeling en daar worden dan mensen ingezet om dat project verder te ontwikkelen. Dus dat betekent eh, nadenken over hoe moet dat eruit zien. berekenen eh, wat dat mag kosten, wat het moet op, opleveren eh, inslag met aannemers eh, om, om te gunnen en dat soort eh, dat hele traject dat ligt bij de, bij de afdeling projectontwikkeling maar de regio is daarvoor wel de opdrachtgever ja. Zijn er over legstructuren met bewoners of bewonersgroepen. Ik, ik denk even, misschien dat dat het duidelijk maakt, ik denk even aan Louis David's Carré uh, waar. Uh, door een groep mensen is die het eigenlijk niet zo erg eens is met de 100 euro parkeergarage bijdragen die ze moeten betalen omdat ze zeggen ja, ik heb geen auto en ik zal nooit een auto krijgen. Uh, dat soort dingen komt op jullie af. Ja. Uh, hebben jullie daar overlegstructuren voor? We hebben... Um, sorry, ik heb mijn hand van... Ja, <laughs> hoest maar even uit. Ja, het zijn de naweeën van een, van een verkoudheid. Ja, en, uh... ja, geeft... um, uh, overlegstructuren. Uh, ja, we hebben over overlegstructuren. Uh, de, een van de gebruikelijke overlegstructuren is dat we bewonerscommissies hebben. Uh, dus per uh, gebouw. En wij gebruiken vaak het woord complex. Ja. Dat lijkt vakjargon, dus proberen het te vermijden. Maar per gebouw uh, hebben we uh, is er de mogelijkheid dat bewoners met elkaar zich verenigen en een aantal mensen aanwijzen. Dat noemen we dan een bewonerscommissie. Ja. En periodiek in overleg treden met uh, uh, een van de medewerkers van, van de kei. Uh, over ja. Allerlei dingen die dat complex aangaan. Dat kan gaan over, over uh, sociale veiligheid. Uh, dat kan gaan over, over onderhoud. Uh, dan, dan kunnen ook dit soort dingen aan, uh, aan, aan de orde komen. Dus dat is, een, dat is een overlegstructuur. Dus mensen, als ze iets hebben waar ze over willen praten... ...hebben een ingang ja. bij jullie? Uh... Nou zijn we sowieso natuurlijk uh, mensen die vragen hebben... Uh, die, die, ...die zoeken op allerlei manieren contact met ons. Dat, dat gebeurt ook wel. Um, ...als het om, om uh, dit soort dingen... ...die bijvoorbeeld zo'n heel gebouw aangaan... Dan, ...dan is wel, mijn zin ziens, ...de goede manier om dat via... ...een bewonerscommissie te doen. Dus om een aantal dingen... ...daarin ook te verzamelen... Uh, ...te combineren, te zorgen dat je... ...als bewonerscommissie echt... Uh, uh, uh, ...een goed beeld hebt van wat alle mensen... ...in je gebouw belangrijk vinden... ...en daar dan over in contact te treden... ...met, uh, met de kei. Ja, als, er, als er een, een complex is... Uh, ...of een gebouw, dat geen commissie hebt ...dat stimuleren jullie dan... Dan de mensen om dat wel te doen. Ja, stimuleren is op dit moment misschien niet het goede woord. Um, uh, want stimuleren betekent dat je mensen uh, dat we nu een soort van beleid voeren om dat aan te moedigen. Nou, ik ben daar op dit moment niet actief in, maar ik ben wel erg uitnodigend om te zeggen. Mensen, als jullie iets willen, uh, als je denkt uh, uh, dat er iets, iets nodig is. Renig je dan als bewoners uh, en zoek contact met ons. Zeggen we, wij willen een be bewonerscommissie uh, vormen. Uh, dan, uh, uh, dan kan dat. Ja. Wij gaan uh, eventjes, even pauzeren. We gaan even, even een muziekje ja, doen. Want we gaan zo nog even En we gaan zo vragen. nog even nog verder. Want vragen. Ik, heb, ik, heb ook, ik heb een paar hele eenvoudige vragen. Ja. We gaan even luisteren naar Kunzen roses' met Patience. Sorry. Ja, dat was geen kunst en Luisteraars, die komt zo meteen. Dit was uh, Amanda Martial met Beautiful Kobay. Het was eigenlijk een nummer voor bij ons laatste onderwerp, maar uh, dat maakt niet uit. Het is zo'n mooi nummer. Nou, en uh, wij zitten nog steeds aan tafel uh, met Ronald Elenbaas, de nieuwe regiomanager van de KEI. En uh, Ronald, ik heb een paar vraagjes aan je. Ik woon hier een paar jaar nu inmiddels in uh, Zandvoort ja. en uh, ik heb een uh, eigen woning. Maar stel dat ik me in wil schrijven voor een huurwoning. Wat ga ik dan doen? Um, ik zou zeggen, de eerste vraag die je zelf moet stellen is... Uh, wat kun je ongeveer uh, betalen? Ja. Um, het, het is wel belangrijk om het onderscheid te maken uh, tussen de, het inkomen dat je hebt. Uh, want... Zoals uh, jullie misschien gehoord hebben, is sinds uh, 2011 het zo uh, dat corporaties uh, 90% van hun woningen um, um, behoren te verhuren aan mensen met een inkomen tot een bepaalde inkomensgrens. Uh, die wordt per jaar uh, vastgesteld, maar dat is ongeveer 34.000 Iets meer dan 34.000 euro op dit moment. Op het moment dat je weet dat je huishoudinkomen uh, aanzienlijk hoger is dan dat bedrag, uh, dan, uh, dan kan je je uh, in, in de vrije sector uh, uh, gaan huren. Dan nou kun je uh, nog steeds kiezen, wat ook geldt voor mensen die een sociale huurwoning willen huren, je, je inschrijven aanmelden bij, bij WoonService. WoonService is de organisatie die we gebruiken voor uh, inschrijvingen van woningzoekenden en die via dat systeem uh, kunnen reageren op woningen die aangeboden worden door de verhuurders in deze regio. Dat is niet alleen uh, de KEI, maar dat zijn ook de corporaties uh, in, uh, in, uh, hier in de omgeving, Haarlem, uh, uh, Bloemendaal uh, enzovoort. En, uh, maar dus als je daaronder... Ja? Als, je, als je nu uh, een ja ik zit daar onder nou, dus. uh, heb, we hebben het ook wel over huishoudinkomen hè, dus als je samen een inkomen hebt moet je dat wel bij elkaar oké okay. als je uh, daaronder zit uh, dan betekent het dus dat je kunt gaan, uh, gaan huren bij een uh, corporatie. In Amerika komt het voor een sociale huurwoning. En dan is het uh, uh, de weg dat je je inschrijft bij, uh, bij woonservice. Tegenwoordig is heel veel natuurlijk allemaal via uh, internet, computer en dat soort dingen. Dus dat kan allemaal uh, door uh, even www.nl woonservice.nl schat ja. ik zo in, anders google je het even. Uh, en dan, dan schrijf je je in, lever je een aantal gegevens aan uh, en kom je uh, uh, vervolgens... Uh, kun je reageren op aangeboden woningen. En hoe, hoe, hoe, hoe kan je dat al? Je kan hem weer op kom je op een site en dan kan je ja. komen die woningen van. Krijg je inlog, krijg je inloggegevens en daar wordt op dit moment uh, uh, wekelijks uh, wordt daar aangeboden. En dat betekent dus dat je uh, elke week ziet welke woningen er door corporaties worden aangeboden. Daar staan wat basisgegevens bij, dus hoeveel kamers, uh, is het een uh, is het een, uh, een appartement, is het een. Uh, een eensgezinswoning, wat is de huurprijs, wat zijn de servicekosten... Omdat dat soort basisgegevens staan erbij. En dan kun je dus uh, uh, uh, kijken of, of daar woningen bij zijn die, uh, die, waar je in geïnteresseerd bent. Maar ik neem aan, als ik me vandaag inschrijf... dat ik niet al over twee weken kan reageren op een woning. Ja, ik reageren. kan wel reageren, maar dus, ik denk klopt. niet dat ik in aanmerking kom. Ik weet niet hoe lang... Nee. Ik, wat ik altijd heb gehoord van huurwoningen is die ellenlange lange wachttijden. Ik weet niet of dat... Uh, wat de wachttijd is ongeveer nou, het is heel moeilijk om te spreken over gemiddelde wachttijden maar er zijn natuurlijk inderdaad mensen die jaren op zoek zijn uh, naar een bepaalde woning, het hangt wel degelijk ook af van wat zoek je, uh, er zijn bepaalde gebieden, er zijn bepaalde uh, woningtypen veel uh, gewilder uh, dan, dan andere woningen en dat maakt dat je voor sommige woningen als je die specifiek zoekt uh, dat, je daar, uh, dat je daar lang voor, uh, voor moet wachten. Ja maar is het dan dat je, dat je bijvoorbeeld op een lijst krijgt je, ik weet nog wel ik heb, ik heb zelf in Harderwijk gewoond en daar werkte het met punten. Dus op een gegeven moment je kreeg je elk jaar weer punten erbij. En als je dan nou zelf een punten had, nou dan stond je eigenlijk wel bovenaan. Is dat ook een beetje bij jullie zo? Uh, het werkt wel op, op basis van inschraafduur. Uh, okay. Maar hoe precies de selectie uh, dan tot stand komt, dat kan ik je eerlijk gezegd nu niet, uh, uh, niet uitleggen. Nou, ik ben, ik ben zelf wel ingeschreven. Uh, ik inmiddels, op... ook, ik <laughs> inmiddels ook hoor. <laughs> het, het werkt op tijdsduur, inderdaad. En ik krijg alleen maar, als ik de site benader, de woningen aangeboden die binnen mijn profiel. Ja. Inkomen, leeftijd, gezin, ja. samenstelling en dergelijke. Ja. De rest krijg je niet eens te zien. Nee. Dat klopt dus. Ja, dat klopt. Maar woonservice is niet van de kei, hoor. Dat is van een gezamenlijk... Uh... Oké. Okay. Ja, zie, dat, dat wist ik eigenlijk allemaal helemaal niet. Dus ik dacht, nou, dat is wel mooi als uh, deze meneer hier is. Hmm. Dan, uh... En uh, Maar hier schrijf je dus in en dan moet je zelf dus elke keer op de website gaan kijken of er überhaupt... Uh, kan je daar ook zien... Nou ja, je kan gewoon reageren en ja. kijken of je in een aanmerking komt Want ik had een beetje vernomen dat het ongeveer vijf jaar is In Zandvoort en dat je dan wel Dat zou goed kunnen, maar dat is dus heel erg een, een algemeen uh, een gemiddelde Oké, okay. nee, maar dan is het maar allemaal Het uh, kan stukker. ook zomaar langer duren als je een bepaald type woning duurt En ook, dat kan ook korter zijn Ja, oké, okay. nou dankjewel Dat wilde ik even weten Dat wilde jij weten ja. Ja. Daar kom ik nog heel even terug op oh, ja, Ik wilde ook op... eigenlijk nog even weten ja, wat kost van. het om in te schrijven Weet je dat? Nee. Is dat een jaarlijks bedrag? Of, uh... Nee, weet ik niet. Uh, ik weet het wel uit ervaring. De eerste inschrijving is naar mijn idee gratis, maar dat weet ik niet zeker. En daarna krijg je een driejaarlijkse verlenging. Maar dat is, dat is een kwestie van ja. euro's. Dat, ja, is, dat, is, dat is niet veel. Ja. Okay. Nee. Dankjewel. Uh, dat valt er mee. Maar ik kom nog even terug, Ronald. Daar hadden we net in het voorgesprek het ook al even over. Uh, er is natuurlijk een aantrekkelijke groep van huurders. Uh, 65-plussen. Ja. Tegenwoordig met een redelijk pensioen. Ja. Die, die hebben dat onderhand opgebouwd in ja. die 60er, 70 er, 80 er jaren. Klopt. Die enigszins kapitaalkrachtig zijn. Dus te veel inkomen hebben voor een sociale huurwoning. Maar die je toch eigenlijk als corporatie best zou willen hebben. Want je bent verzekerd van de, de huurinkomsten. Kijken jullie daar toch naar? Of, of probeer je daar wat voor te doen? Of zeg je, nou, laat maar even zitten, wij zijn sociale woningbouw. En, ja, wij zeggen uh, een aantal dingen. Uh, in ieder geval zeggen wij dat we terecht vinden dat er uh, uh, een bepaalde inkomensgrens is gesteld. Ja. Wat ik al zei, die is nu uh, 34.000 euro. Uh, je kan het over hebben of je dat uh, een goede grens vindt, moet die een paar duizend hoger of een paar duizend laag liggen. Nou, ja. Daar gaan, we, daar gaan we het niet over hebben. Dat is nu eenmaal de grens die gesteld ja. is. En wij vinden het terecht dat er, dat er zo'n inkomensgrens is gesteld. Ja. Want we vinden ook dat mensen die daaronder zitten, die, dat we daar in belangrijke mate ook aan moeten verhuren. Die hebben voorrang gewoon. Uh, uh, sterker nog, mensen die meer verdienen, uh, daaraan verhuren we bij hoge uitzondering daar gelaten, maar daaraan verhuren we gewoon geen woning, woning. Uh, uh, in de sociale sector. Ja. En wat dat is eigenlijk de, uh, uh, het beleid dat we bij de keizer gaan voeren. Jij zei inderdaad in het voorgesprek, er zijn ook corporaties die, even uh, simpel gezegd, dat aan, hun laars, aan hun, aan hun laars lappen. Ja. Uh, wij, wij doen het niet. Wij zeggen, nou, dit is wat de, wat de wetgever heeft bepaald en da daar houden we ons aan. En dan zijn er een aantal groepen, doelgroepen, die daarvan uitgezonderd zijn. En dus wat wij doen, is dat mensen die geherhuisvest uh, uh, moeten worden, uh, uh, die uh, uh, houden we niet aan die regel. Uh, mensen die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een, uh, een rolstoelwoning, uh, of uh, andere bijzondere urgente, daarvan willen we, want dat maakt nee, als iemand echt urgent is en er is iets heel bijzonders aan de hand, dan moet je ook daarmee niet iemand uh, uh, uh, voorkomen dat hij die, die, die verhuizing kan, kan, uh, kan doen. Dus dat zijn, de hoog, dat zijn de uitzonderingen, maar voor, over het algemeen ze, kunnen wij dus, verhuren wij dus niet aan mensen die ja. te veel verdienen. Ja, nou ja, ik kan me voorstellen <coughs> dat ik een gezinswoning heb. Uh, ja. Mijn inkomen is eigenlijk te hoog. Vanuit uh, het verleden is mijn inkomen gegroeid en ja. nu wil ik best wel naar een uh, flatje. Ja. Uh, mijn inkomen is te hoog, dat gaat dus niet meer. En terwijl jullie best wel graag de doorstroming zouden willen hebben. Ja. Nou, dat, dat, uh, dat klopt. Uh, wat wij uh, aan het doen zijn, is dat we, uh, we hebben een, een huurbeleid hebben geformuleerd waarin we zeggen: van nou, uh, wij zien inderdaad dat we aan die doelgroep tot 34.000 uh, moeten verhuren. Daarnaast zien we dat er nu ook een vraag komt voor mensen die, daar, die meer verdienen dan dat bedrag, ja. uh, die ook op dit moment uh, te maken hebben met een heel weinig aanbod. Ja. Uh, dus wij willen wel degelijk ook een aanbod creëren voor mensen... ...die, laten we zeggen, tussen die 34.000 en tussen ja, ongeveer 48.000 euro op jaarbasis verdienen... ...daar willen we woningen voor gaan verhuren die in de prijsklasse tussen 6,5 en 9,5, precies 100 euro liggen. Wij noemen dat uh, het middensegment... Um, Zover zijn we nog niet. We zijn nu bezig met, met strategieën. We zijn ja. bezig om onze complexen te bekijken... ...en te zien van welke kunnen we daar nou voor uh, bestemmen. Ja. Want we zien wel degelijk dat daar inderdaad ik behoefte aan zeggen, is. Dat klopt. Het hoge woord is eruit. Dat wilde ja. ik hoor. Nee, We die kijken ja, ja. naar dat segment. Wij, kijken naar, wij, wij, kijken, wij kijken naar dat segment. En we hebben ook gezegd... ...ook dat is, uh, is wel uh, waar we aan gaan willen verhuren. Ja. Er zijn wel wat andere uh, eisen ja. aan, de, aan dat segment. Maar dat wordt ook uh, een deel van ons, uh, van ons huuraanbod. En het is een beetje een maatschappelijke ontwikkeling ook. Hè, waar we het net al even over hebben. Mensen worden ouder, hebben een eigen huis. Ja. Zijn niet meer in staat om dat te onderhouden. Niet financieel, maar lichamelijk. Ja. En ze zeggen: nou laat mij maar een huurwoning. En, en uh, gelijkvloers, want ja, wordt wat ouder. Ja. Uh, en daar kijken jullie duidelijk ook wel naar. En dat is een ontwikkeling die zie je, in ieder geval mijn leeftijdgenoten, al uh, wat vaker gebeuren. En mensen daaraan denken en dan is het aanbod is natuurlijk heel beperkt als uh, laten we zeggen rond de 1000 euro per maand huren zou je kunnen betalen. Ja. Maar ja, waar? En wie biedt het aan? Ja, nee, dat, dat klopt. Maar jullie kijken daarnaar. Wij, wij kijken antwoord. daarnaar. Hè. Kijk, de, de, de, uh, het mogen duidelijk zijn dat de belangrijkste groep blijft wel degelijk, die, die groep daar, uh, tot die 34 dat jaar. Dat je core business Ja, dat is precies. Maar tegelijkertijd, daarna zeggen wij, en dat, dat, dat gaat ook zeker uh, uh, gebeuren, uh, zullen we een aanbod gaan creëren, een kleiner aanbod gaan creëren voor, uh, uh, die, voor die doelgroep okay. Goed, ter afronding. Ja. Jij wilde nog even wat ja. pleiten over het uh, kantoor en dergelijke. Ja, ik, wat ik graag uh, uh, nog eens wil, wil benadrukken is dat uh, we als uh, de kei ervoor hebben gekozen, daar hebben we ook, ook, ook wel over gesproken en ook duidelijk gemaakt, maar ik wil toch nog een keer onder de aandacht brengen dat we een vestiging houden hier in Zandvoort. Wij vinden het belangrijk om uh, bereikbaar te zijn. We hebben gekozen bij de Kei voor een structuur met regio's. En dat betekent ook dat we uh, dicht, uh, redelijk dicht bij onze huurders willen zijn. Dicht bij ons bezit willen zijn. En dus handhaven wij een kantoor in Zandvoort. Er zijn misschien berichten geweest over uh, uh, uh, uh, een andere locatie of een ander pand. Dat is ook terecht. Omdat we, het, waar we nu zitten is te groot. Ik zeg niet dat we daar weggaan. Maar mocht zich de gelegenheid voordoen iets met dat pand kunnen waar we nu zitten en we iets anders kunnen vinden Ik kan best zijn dat we in zandvoort een andere plek vinden maar ja. we blijven in Zandvoort. En waar zitten jullie? We zitten op de Thomsonlaan, Nieuw-Noord. Ja. Okay. Mooi kantoor. Mooi kantoor. Het ja. is een prachtig kantoor. Ja, ja. ja oké. Okay. Maar een beetje decentraal eigenlijk, maar alhoewel een heleboel nou, van een de. En Nou, e e ja, dat is een van de eerste dingen die mij... Uh, toen, ik, uh, toen de eerste dag dat ik begon vielen mij een aantal dingen op uh, in Zandvoort. Ten eerste de entree uh, via de zeeweg. Dat is fantastisch. Yeah. Nou, ja. uh, uh, het, het, het strand. Uh, het, uh, en, en het andere wat mij opviel is dat we uh, onze locatie in Nieuw-Noord daarmee zitten we uh, de helft van ons, uh, ons bezit is, is in noord, Nieuw noord is in Nieuw-Noord ja. en we zitten daarom dus heel dichtbij een, een groot deel of de helft ja. van het bezit in Zandvoort. Dus dat uh, ja je kan het decentraal noemen, maar we zitten wel nee, je hebt dicht bij uh, bij ons huur. Geografisch decentraal, ja. maar qua belangen en ja. eigenlijk cliënten ja. heel centraal. Dat klopt. Ja, dat heb je gelijk. Ik heb geen vragen meer. Nee. En jij ook niet. En jij bent ook, uh, je bent ook alles kwijt. Ik, ik dank jullie hartelijk uh, voor de uitnodiging. Ja. Ik, ik heb wow. gezien uh, dat, het, uh, dat je hier ook als, als een zoete inval uh, kan binnenlopen op zaterdagochtend. Ja. Ja. Uh, ja, ik hè? heb me zo voorgenomen om dat toch af en toe is, uh, is te doen. Ik Netwerk. Netwerken. Netwerken. Ja. ja, je komt echt uh, allerlei mensen tegen die overal weer een paal belang in hebben. En dat is heel leuk. Dus, uh, dus dank voor jullie uh, uitnodiging. En jij voor je, je komst helemaal uit Amsterdam. Ja, en een fijne dag. Een goede nog... reis terug. Ja, ja, we gaan nu toch naar Guns N' Roses. With patience. 1, 2, 3, 4,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 Oh no. Wij zijn weer terug en uh, wij uh, gaan beginnen aan ons laatste onderwerp. Best een serieus onderwerp. Maar ik denk een onderwerp wat... Uh eigenlijk dagelijks of bij heel veel mensen heel erg bekend is omdat uh, met ernstige zieke mensen en met andere zaken ze daarmee te maken hebben bij ons aan tafel zit Petra de Jong, Goedemorgen Petra Goedemorgen. en uh, jij bent van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde eerst even een vraagje, wie is Petra de Jong? Um, ik ben uh, um, ja waar moet ik eigenlijk beginnen ik ben directeur van de NVVE, dus de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde dat ben ik nu sinds 2008 en voordien heb ik 20 jaar als longarts gewerkt. Ik ben verder uh, gehuwd, ik heb twee dochters en uh, ik ben inmiddels, en dan moet ik altijd even nadenken, 58 jaar oud. Oké, okay. en waar woon je? Waar kom je vandaan? Ik woon in Woerden. In Woerden? Oh, je bent helemaal uh, vanuit Woerden naar ons toegekomen. Jazeker, dat, dat is een ik helemaal leuk. Wat een eer, hè? Ja. Ja, ja. en um, wat doet jullie vereniging, Peter? De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde is een, een belangenbehartiger voor haar leden om het brede palet aan keuzemogelijkheden aan het eind van het leven toegankelijk te maken. Dus wat wij doen is uh, zorgen dat er mogelijkheden zijn dat, die men, dat de leden keuzes kunnen maken. En uh, dat betekent dat we ze moeten voorlichten, dat dus goede voorlichting zowel aan de leden, het brede publiek, maar ook aan de professionals gegeven moet worden. En uh, ja, soms ook dat er... Uh, uh, organisaties in stand, uh, uh, tot stand gebracht moeten worden, om te zorgen dat die keuze ook gemaakt kan worden en daarmee doe ik nu bijvoorbeeld op de levenseindekliniek. kliniek ja. ja dat is een hot ja. item he, op het algemeen ja. Ja. Ja. Ja. Ja. jij vertegenwoordigt dus die organisatie die uh, meeste Amerikaanse politici uh, schrik aanjaagt, waar ze denken dat 20% van de bejaarden hun leven even niet zeker is hier in Nederland. Ja, dat is helemaal aan de gang nu, hè? Ja, wat dat ja. betreft uh, zijn we nu ook in Amerika ruimschoots uh, bekend. Uh, maar wel op een manier zoals Rick Santorum uh, ja, ja, propageert ja. dat er... Uh, een hier... interview was dat. Ja, en, en wij als Nederlanders, de nuchtere Nederlanders, als we zo iemand op die manier horen praten, de, zelfs als we de cijfers niet zouden kennen, dan, dan voel je al aan je water bij wijze van spreken, dat dat niet kan kloppen. En we weten natuurlijk ook allemaal dat er hier absoluut geen sprake is van dat bejaarden bijvoorbeeld Boven de uit de bepaalde weg bepaalde ja, bepaalde zouden bepaalde. worden. Daar. Ja, dat is waanzinnig. Ja, ja. Dus uh, ik, ik kan me zo voorstellen, die Amerikanen die op iemand als Rick Santorum gaan stemmen, weten bij voorbaat dat ze op een leugenaar stemmen. Ja, maar dat is er niet door. Want Helaas. de beeldvorming is anders. In Amerika. Ja, maar goed, we blijven goed. gewoon even. Want ik vind het. Um, een, het vrijwillige levenseinde. daar wordt best wel vaak voor gekozen, denk ik. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld het aantal euthanasieën. wat in ja. Nederland uitgevoerd wordt. Dan uh, schommelt dat rondom de 2% van alle overlijdens per jaar. We oh. hebben ongeveer zo'n ruim 3000 euthanasiemeldingen per jaar. En zo uh, zeg maar tussen de 135.000 en 140.000 overlijdens per jaar. Dat is eigenlijk heel weinig. Ja, dat, dat is dus ook maar echt weinig. Het is maar een heel klein onderdeel van uh, de, de, alle overlijdens. De meeste overlijdens zijn gewoon... Natuurlijk. Ja. En uh, als mensen daarvoor kiezen, of als ze niet tot die keuze gekomen zijn, hè, dus dat het ze overvalt. Ja, als ze ervoor kiezen, dan is dat natuurlijk prima. Ja. Daar is niks mis mee, alle respect voor. Mensen die zich bij jullie aanmelden, uh, in welke fase verkeren. Die, ik kan me namelijk voorstellen dat als je niet ziek bent, je hebt niks, dat dat ook niet een punt is om je aan te melden. We zien... Of vergis ik me daarin. Ja, we zien dat dat jongeren bijvoorbeeld, daar speelt het niet voor. Die zijn niet bezig met het overlijden, met de dood. Die zijn niet bezig met het leven zijnde. Die bemoeien zich ook helemaal nog niet met hun pensioen wat ze moeten gaan opbouwen. Dat is geen item voor jongeren. We zien dat de, de veertigers, de vijftigers, dat zijn wel mensen die meemaken bijvoorbeeld dat hun ouders verliezen. En dat ze dan zien van, oh maar dit gaat bijvoorbeeld bijvoorbeeld op een manier zoals ik het niet zou willen. Dat betekent dat ik dus iets moet doen om te zorgen dat ik daar op voorbereid ben op een goede manier en dat ik het dus wel goed geregeld heb. En we zien dus dat die groep, volstrekt gezond en misschien nog wel 40 jaar levend, 50 zelfs soms, dat die bijvoorbeeld lid worden van de NVVE. Oké, okay, die, die nemen dus maatregelen voor de toekomst, mocht het gebeuren. Ja, en, en ook dus voor, voor uh, dat ze, uh, die voorlichting, dat ze daar dus gebruik van maken. Dat ze die emancipatie van de mens aan het eind van zijn leven in feite volop tot zich nemen. Ja. En toch vind ik, blijft, vind ik het altijd best wel heel erg moeilijk. Ik heb met twee gevallen te maken gehad, die al twee best ernstig ziek waren. Al twee zeiden, ik wil echt euthanasie. Thank <laughs> you. En toch zie je aan iemand, al is die nog zo ziek, dat het is dus uiteindelijk al twee niet gebeurd. Omdat ze steeds dachten, oh ik knap wel weer een beetje op. Mm -hmm. Want het is best wel een hele moeilijke keuze. Ja, zoals mijn schoonmoeder altijd al zei, doodgaan doe je niet voor veertien dagen. Dus dat is iets waar je als mens heel erg over nadenkt. En, ja. en uh, ieder mens hangt heel erg aan het leven. Je ziet ook dat mensen vaak hun grenzen verschuift. Uh, ik weet van mijn oma die ernstig reuma had en op een gegeven moment zei, uh, als ik nou niet meer zelf kan eten, dus dat ik niet meer een lepel naar mijn mond kan brengen, ja dan hoeft het voor mij niet meer. Maar toen ze gevoerd moest worden zei ze, hm, het is toch nog wel lekker. Ja, ja. ja, en ik kan me dat heel goed voorstellen. Het is, het is nogal een besluit, dus die mensen die besluiten om echt te zeggen, nu is het genoeg geweest, dit moet het einde van mijn leven zijn. Die hebben daar heel serieus over ja. nagedacht. Klopt het dan dat je zo'n beetje die twee categorieën hebt. waar je net noemde. Mensen die het mee hebben gemaakt. Jongens zijn gezond. En denken zo wil ik het niet. Dus wil ik het op een andere manier. Maar je hebt ook mensen die vrij kort voor het moment van overlijden staan. Uh, denken ik wil niet eindeloos lijden. Dat is dan de andere categorie. Klopt dat? Ja, dat dat, klopt. dat ongeveer de twee categorieën ja, dat, zijn. Die? Dat zijn als je de, de groepen in moet delen. Zijn. En dat denk ik de, de grote uh, groepen die, die lid worden van de NVVE, mensen die geconfronteerd worden met het feit dat, ze, dat hun leven eindig is, alhoewel het eigenlijk de enige zekerheid ja. is die we hebben maar ja, zonder dood geen leven <laughs> precies. en andersom ook ja dat bedoel ik <laughs> en, uh, maar uh, dus uh, mensen die een, een bericht hebben gekregen dat ze bijvoorbeeld een ernstige ziekte hebben waaraan ze gaan overlijden ja die realiseren zich dan op dat moment dat ze daar zich op moeten voorbereiden. En een van de voorbereidingen kan dus inderdaad zijn dat ze dan ook lid worden van de NVVE. En we hebben ongeveer 60 nieuwe leden per dag. Zeven dagen per week op dit moment. Dus groeien enorm. En dat heeft te maken, denk ik, met het feit dat de babyboom generatie die er nu aankomt. Dat is een generatie die zijn hele leven de regie zelf gaat heeft en die zegt ook dus ook over dat laatste stuk wil ik zelf de regie ja en het is ook, ik denk ook wel heel logisch omdat je, net wat je net al zei van onze generatie, ik zit in dezelfde generatie als jij, we hebben ouders gehad die misschien ziek zijn, die er inmiddels misschien niet meer zijn en daardoor heb je wel dingen, voor jezelf keuzes gemaakt van wat bij hun gebeurd is dat wil ik niet ja, en ja. dat zullen ze... Hè, zullen een heleboel mensen hebben. Ja. ja, dat denk ik ook. Petra, waar kunnen mensen uh, lid worden van jullie? Als je op onze site nvve.nl kijkt, daar heb je mogelijkheden waar een, een button staat van uh, lid worden. En dan is het een kwestie van die gegevens invoeren. Ja. Nou, en het kost 17,50 euro per jaar. Dus het is ook een, een gering bedrag in feite waar mensen dus... Alle informatie voor krijgen en wilsverklaringen ook daarop kunnen aanvragen. Ja, nou ik vond het uh, heel fijn dat je hierover wilde komen praten bij ons. En, uh, want ik denk toch dat het iets is wat uh, ook weer net zo hard bij het leven hoort. En uh, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Wij gaan, uh, gaan door met de ja, agenda. Ja, dus even even... even poeh, ja, en dan, nu gaan we door met de agenda. Ja. <laughs> Don, begin jij. Ja, het, uh, Wat gaan we doen allemaal? Nou, we, gaan eerst even, we gaan eerst even vertellen dat uh, we zometeen nog de uitzending van Oud, Oud Zandvoort, Zandvoort ja. hebben. Hè? Ja. Dat, uh, Daar komt Kees Leek. Zie Kees Leek, die komt vertellen over uh, Oud Noord, ja. wat ze vroeger het Rode Dorp noemden. En die gaat vertellen over het winkelbestand, wat er destijds was, een beetje een wandeling door Oud-Noord heen. Zoals het vroeger was, uh, er was een kruidenier, er was oh, een slagerbakker, ja. ja. en nou ja, van ja. alles. Nu is er niets meer. Oh, nee, maar... maar ja, dat is overal een beetje hè. Uh, ja, maar goed, in ieder geval in, uh, in Oud-Zandvoort gaat, daar, gaat daarover gepraat ja. worden. We hebben we, vandaag hebben we ook de uh, Circuit Short Rally op het Circuit Park Zandvoort. Ja, een heel rallyparcours is daar uh, uitgezet ja. en uh, nou ja, daar wonen, doen allerlei corriveeën aan mee, die ook vorig jaar, toen het eerst. Was. En dan hebben we, gaan we naar morgen. Dan hebben we een uh, rommelmarkt. Nou, dat is altijd heel geliefd bij de mensen. Ingebouwde krocht. Ja, het is uh, vanaf 10 uur tot 4 uur. Middags uh, ja. kun je daar terecht... We hebben morgen ook, het ja. klinkt een beetje als een grapje, gehaktballen ballen speciaal. Ja. We hebben in Zandvoort veel ballen gehakt, denk ja. ik. en uh, morgen heb je de lekkerste bal gehaktmaker. Bal gehaktmaker en dat gaat gebeuren in Café Oomstee. Ja, Café Oomstee, uur. mensen kunnen daar ballen, ballen, ballen inleveren. Met jury. <laughs> en uh, dan jury, kun je ja. jury. Ja, maar die, ik heb wel begrepen dat je even op moet geven van tevoren bij de vrienden van Oomstee, het hotmail.com. Ja. Nou, had jij nog iets over... Ja. We hebben morgen, ja, het Wapen van Zandvoort. Dat hebben we morgenmiddag live jazz. Vanaf 4 uur. En daar komt uh, de uh, jazzband Spoor 5. In het dus Wapen van Zandvoort. Het Wapen van Zandvoort. Dat is helemaal leuk. Ja, ik zie daar Peter van Litsenburg. Een bekende Zandvoorter in de jazzkringen. In ja. ieder geval uh, al bijstaan. Dus dat is weer even gezellig. Ja, dat is, ja. Dat is zo. Uh, nog even Nederland doet. Ja. Even in herinnering. Want het kennen we dieren te huis vraagt nog voor de actie straks in Maar maand. dan ga jij toch naartoe, Dom. Ja, Bomenplanten en dergelijke. Ja, ja nou. je was al bang dat je dan een, uh, een dier mee zou nemen. Nou, ik kan je zeggen zonder dat ik er geweest ben, heb ik opeens een poes in huis. Oké, okay, ja. nou. Kan ja. je nagaan als je gaat. Ja, dat bedoel ik. Ja, we zijn, we zijn er volgens mij door, ja, hè. We gaan Hotel Hoogland bedanken voor de ja. gastvrijheid. Was weer goed. We gaan Tom Hendricks bedanken voor het uh, gastheerschap. Dank je wel, Tom. We gaan Daniel Leffert bedanken voor de strenge regie, maar de perfecte technische begeleiding. Dank je wel, Daniel. Ik ga Don bedanken, dat uh, hij het bid... weer met mij wilde presenteren ja, vanmorgen. Ja, dat was heel gezellig. Ja, dank je wel. Uh, Oké. Okay. En uh, we gaan eruit met een, uh, een nummer. Rob de Nijs. Huh? Ja? Ja, we gaan met, eruit met Rob de Nijs. Uh, foto van vroeger. Oké. Okay. Heb ik nog een foto van heel lang geleden? Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer geleden. Gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag, de kamer vol slingers, het cadeau dat al klaar lag. Het gibbersklaviertje, de wens van mijn dromen, heb ik s'middags nog mee naar het circus genomen.